Gert Gluk met het NOS-journaal. Een Russisch stel dat naar Nederland is gevlucht... en hier gevoelige informatie gaf over de aanslag op vlucht MH17... wordt teruggestuurd naar Rusland, meldt de Volkskrant. De migratiedienst DND vindt dat de vrouw de informatie over MH17... direct na aankomst in Nederland had moeten delen... en niet pas twee jaar later, toen hun asielverzoek was afgewezen. Dat is een van de redenen waarom ze niet mogen blijven, schrijft de Volkskrant. De Chinese president Xi heeft een bezoek gebracht aan Tibet. Hij liet zich herbegroeten door een zwaaiende menigte en buigende monniken. Het bezoek valt samen met de 70ste verjaardag van de Chinese inval in Tibet. Peking stelt dat het land destijds werd bevrijd. De broer van Peter R. de Vries hoopt dat er in Amsterdam... een straat naar de vermoorde misdaadsjournalist wordt vernoemd. Op sociale media is het idee geopperd om de Langeleidse dwarsstraat... waar de Vries werd neergeschoten, naar hem te vernoemen. Het is ongebruikelijk iemand kort na het overlijden te eren...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 ...is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Toebak leeft. Yes, het tweede gedeelte van het radioprogramma. Dat het uur een grotere puin op. Dat hier. zeker. Een grotere puin op. Weer straks uh, kijken we even naar de geschiedenis. Wat gebeurde op uh, 24 juli door de jaren heen. En natuurlijk weer geinige muziekjes. De verjaardagen Dit er allemaal aan te komen. Weer even zei ik al. We het over zomers de muziek. Nou, je hebt hem dan. Al zomerlang. Kid Rock. Met Toebak Leaf.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 The way the moonlight shined upon her head And we were trying different things And we were smoking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 Al sommerlang in het tweede Geldsweer Radio program. Was hij nou de geest die met Pamela Anderson op die boot zat? Was dat nou die pornofilm? Was dat met hem? Of was dat toch weer iemand anders? Voor mij was hij wel degene die uh, dat hele grote gevolg uh, in de camera slingerde gewoon. Nou, goed, het tweede radio programma. We zijn er weer. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? We kijken even wat gebeurde door de jaren heen. We hebben het over uh, 7, nee, 24 juli. En we hebben het over de stoomboot Eastlands in uh, 1915 uh, ligt in de haven in Chicago. En wat gebeurt er? Employees of the Western Electric Hawthorne Works facility out in Cicero had purchased tickets to attend probably the biggest event for the year. Three hour cruise across the southern Tip of Lake Michigan and all day picnic with all sorts of dancing, sports events. Dus van de Westland Electric Company waren het 2500 werknemers... die waren voor een picnic uitgenodigd... en uiteindelijk nog even een cruise te gaan maken met dit schip, de Eastland. Ze gingen met z'n allen heel snel aan boord. En het lag, hij lag nog in de haven. En al vrij snel gingen alle mensen naar één kant van het de, de schip. En het schip ging een klein beetje bewegen. Het ging in één keer naar 45 graden. Toen kwam het weer omhoog... En toen uiteindelijk kwamen de mensen van beneden af. Vooral de bemanning, die maakte zich wel druk. Die kende het niet. dit is niet goed. Die gingen naar boven en toen werd hij topzwaar. Ook omdat er te weinig water onder als tegenballast was. Als ballast, weet je, om het in evenwicht te houden. Er was te weinig water ingedaan. In dus uiteindelijk kukelde hij gewoon één keer helemaal om. Op één, helemaal op één kant. En uiteindelijk zijn dus 844 mensen daarbij om het leven gekomen. Het dreef van alles in de haven. Mensen van de kant die stonden te zwaaien. Die raakten in paniek, gooiden... Hout naar beneden om mensen een reddingsboei te geven. Ze sprongen zelf in het water. En het was echt eigenlijk een soort tweede Titanic. Maar oh. dan gewoon met publiek erbij. Dat is echt bizar voor woorden. Dit. En er is daar geen film van gemaakt. Er is zeker een film van gemaakt, een documentaire pas geleden. Met echt, oh, nee, dat was zin eigenlijk. Dat is wel heel bizar. Gewoon die heet, dat die heet dan ook gewoon. Uh, East, ja, Island, denk East, ik. Eastland, Stoneboat, Island. Uh... Ik, ik ben er gisteravond een beetje vast blijven zitten. Van. Je hebt er zoveel informatie over. Het is dus, dus bizar. En het waren, eigenlijk is, heeft hij te weinig aandacht had omdat Titanic drie jaar eerder was, 1912 natuurlijk. Ja. Dat waren allemaal rijke mensen. Dat maakte veel meer niet... indruk. Dit waren allemaal arme mensen eigenlijk. Maar het was eigenlijk een uitje voor het werk. Ja, uitje voor het werk. En uh, wat voor werk deden ze die mensen? Dat er niet de, bij? De, de allerlei werkzaamheden bij de Western Electric Company. Dus die hadden dan in één keer heel weinig werknemers nog maar. Die moesten als de gekke een nieuwe mensen gaan werven. Dat ook, ja. 850 mensen had je in één keer minder. Ja, ja, Nou, goed. Ik heb hier ja, ook foto's bij de bericht... dat een iemand is met een baby in haar arm ligt... en dat er allerlei mensen nou ja, op straat daar liggen in de haven. Nou, het is echt een Ach, puinbak geweest Nou, iets anders leuk ja, misschien? Nou, dat is uh, ja, wel, wel een beetje leuk. In uh, 1701 wordt de stad Detroit gesticht... Door uh, meneer Antoine de la Motte Cadillac. Zo. En, uh, maar dat was wel grappig, want die uh, Cadillac die, uh, was eigenlijk een soort ontdekkingsreiziger. En na de hand werd hij een koloniaal bestuurder. En hij is dus ook uh, Franse Forte, daar de, de is hij commandant van geweest. En uh, na de hand uh, zelf toch gouverneur van Louisiana. En uh, je, ja. Hij ziet echt als een Franse lakei. Ja, als een, Frans, uh, lakkei, ja, ziet ziet een mooie snor, weet je ja. wel. En uh, uiteindelijk heeft hij dus ook nog een uh, expeditie geleid... langs de uh, Mississippi op zoek naar Delftstoffen. Maar hij is in 1716 teruggeroepen naar Frankrijk... en daar heeft hij vier maanden opgesloten gezeten in de Bastille. Okay. Dus uh, monsieur Antoine de Motte Cadillac. Heeft u nog iets met auto's gedaan? Want hij heet Cadillac. Ja, en hij komt uit Detroit. Dus is daar nog een link? Nee, nee, nee, nee, nee dat nee. zou je toch wel verwachten dan? Het is een motor. Die Cadillac, dat heet hij helemaal niet zo. Hij okay. heet eigenlijk uh, alleen Antoine Lomé. En uh, daarna heeft hij zichzelf de ademklinkende klinkende naam... Antoine de Lamothe, Sieur de Cadillac. Volgens mij is dat uh, misschien wel een uh, regio in Frankrijk of zo. Oké, okay. niet Cadillac met Cadillac. Cali Cadillac, ja, goed, ja, hij moet maken. wel op de Frans uitspreken. Goed, in 1977 was een beetje, dat heette de Café Racers. Maar die hebben uiteindelijk een naam veranderd in... Ja, the Die Straits. Mark Knuffer, Samen met zijn broertje David en John Ilseley. En die hadden uiteindelijk uh, nogal wat weinig geld in het begin... Ze ernstig in het nauw. Ze zaten ernstig in het nauw. En daar komt de naam Dire Straight vandaan. En uh, dat vooral in beginjaren was dat moeilijk. Ze hebben toen voor 120 pond hebben ze een demotape uh, opgenomen. Met vijf nummers waar onder andere ook deze plaat op te horen is. En dat is, hebben ze een, een bekende DJ gestuurd. DJ Charlie Dilly in uh, Londen. Uh, en een BBC World. En, uh, die hebben het gedraaid. En uiteindelijk zijn ze doorgebroken. En hebben ze een nieuwe platencontract gekregen in Amerika. En daar hebben ze nog veel meer muziek gemaakt. Ze hebben toen in die beginperiode hebben ze echt hoe vast ook weer 51 concerten gedaan in 38 dagen. Echt, daar waren ze in één keer helemaal de boom ja. The De dienst. Maar het is ook fantastische muziek. Nou, fantastisch. Dus, uh, vandaag is het uh, officieel Pioneer Day. En dat is eigenlijk de dag van de pioniers. De eerste Mormonen hebben namelijk uh, op die dag Salt Lake City gesticht. Uh, uh, Volgend jaar is het 175 jaar geleden, volgend jaar. Dus het zal wel een feestje worden. Maar het grappige is, dus, uh, die stad is dus uh, gesticht door de mormoon Brian Young. En, uh, en deze man die, uh, was uh, zo'n strenge man met zo'n grote baard. Yeah. En die, die had 55 vrouwen, daar was hij mee getrouwd. En hij had 56 kinderen. Oké. Okay. Dat heb je vaak met die grote... Want dan hebben ze uh, een vrouw en dan naderhand. Uh, uh, hun dochter ook of zo. Dat is echt zo beetje, het lijkt bijna alsof het een sect is. Weet uh, je? Ik snap het ook wel. Was, was jij nou de dochter? Ik weet het eigenlijk niet meer. Ik, ja, uh, nou, is het is alweer een jaar geleden dat ik bij je was. Voel, of je hetzelfde voelt als je moeder? Oh, ja, oh nou, Kom maar hoor, meisje. is wat heerlijk. We trouwen zeg. even en dan klaar. Nou, fijn. 1990. de Amerikaanse popster Madonna... treedt met haar Blonde Ambition World Tour op... in het Stadion in Rotterdam. En ze spreekt tot, uh, tot de verbeelding... dat de meeste fans vinden dit de mooiste tour ooit... Het wordt ondersteund met bewegende decor, choreografie, muzikaal... Het is een muzikaal theaterstuk, gewoon een live videoclip wordt het ook wel genoemd. En dit uh, is het dit. Dit is een fragment daarvan. Het grappige is, het is ook wel bekend geworden door de BH die ze droeg. Met die, uh, die kwastjes eraan? Nee, met van die hele grote punten. Paul oh, ja. Cartier had oh, ja. hem ontworpen. En uh, het, het, het, het, het, het, het grappige is, als je dan op het Wikipedia op dan BH klikt... dan krijg je echt een heel fout BH. Je denk je van... Nou, is dat een bejaardje? Dat is niet een bejaardje die Madonna aan had. Dat is, echt een, dat is echt een vies dingetje die ze volgens mij twee heeft gevonden. Maar goed, uiteindelijk deze tour, deze Blonde Ambition World Tour... Uh, doet ze 27 steden aan. En het duurt anderhalf uur Het gaat over seks, kerk... en dan onder andere dit ook, hè. Ja, dan hangt ze aan. Weet je wel, zo'n zwarte man hangt aan het kruis. Ja, ja. Oh, daar was een hoop over te doen, zeg maar. De paus heeft toen opgedragen het te boycotten. Zeker. En daardoor krijgt ze alleen maar weer meer... Meer reclame. Hè. Zeker. Mooie Madonna. In 1990 heeft uh, uh, Moskou uiteindelijk bekend dat er meer dan 43.000 Duitsers na de Tweede Wereldoorlog zijn overleden in interneringskampen in de Sovjet-bezettingszone. Hoeveel? Oh. Meer dan 43.000. Dus, uh, dat vond ik wel opmerkelijk nieuws. Is... En ook uh, dat ik denk van oké, okay, dat, uh, dat is allemaal, ze zijn misschien allemaal naar Stalak 10 of weet ik veel. Misschien hebben ze. Ik weet nou niet, dat is in de interneringskampen in de bezettingszone. Ja. Hoe groot was die bezettingszone en hoe erg uh, hebben ze daar gehad? Ja, nou dat is uh, als wel weer dat je ja. even Het is gaan... toch een beetje collateral damage uh, na de Tweede Wereldoorlog. Uit, ja. Ja. Ja. Zeker, dat is de collateral, collateral M -m damage. Is helemaal, 1981 uh, is er, uh, een PLO sluiten een bestand... Uh, het is in 10 uh, juli, datzelfde jaar, barst uh, bij de grens een conflict uit... tussen de Israëlische regel en de PLO. Er wordt Over en weer worden er bommen gegooid, raketten. En, uh, je kent het verhaal, maar het pas het is het ook weer opgeleid. Natuurlijk. Ronald Reagan was toen naar Amerika aan de macht. Die heeft uh, Philip uh, Habib naar de toe gestuurd en Die heeft bemiddeld en uiteindelijk is het bijna een jaar lang stil geweest... tot met april 1982. Toen stapte een Israëlische officier op een landmijn... en toen kwam de Libanese oorlog op gang... Ja, en zo gaat het op en neer in die oh, zaal. Ik ga nog het laatste berichtje doen uit naam van Mark. Dat is ja? echt even voor hem. In 2009, dat is dus pas twaalf jaar geleden... is de grootste telescoop ter wereld ingehuldigd door koningin Juan Carlos I van Spanje. En dat is de Grand Telescoop Canarias. Dus waarschijnlijk staat hij daar wel op Eiland uh, la Palma. En het is een spiegeltelescoop... met een gesegmenteerde spiegel van 10,4 meter. Zo. En die staat op het observator observatorium Rock de Los Muchachos. Op okay. La Palma. Het lijkt al zo klein, maar dat je hoort dat je tot die tien en meter doorsnij ja. heeft. Ja, dat is uh, ja, ja, net is. zo lang als de studio's een beetje... Valt me uh, eigenlijk nog mee trouwens. Dat ja. ja, zullen vast grotere Niet zo groot als toen in die film van James Bond, hè. Dan had je zo'n bergmeer. Ja. Toen liet ze het allemaal waas weglopen, Toen was het echt een gigantische grote... Ja, ja dat is er. Dat was er nou eentje. Dat is er een nou eentje. Dat is een goede... dat is de goed... Goed, straks de verjaardag, hè. Als je dat even weet kijken wie de jarig is, Maar eerst even de Lida, Linda Linda Linda. Weet je dat maar? Oh ja, zo is de titel, sorry. Fijne muziek, de Linda Linda's. En het heet... Oh, oh. Ja, meer is het niet zo, op plaat eigenlijk. En ze bestaan uh, al sinds 2005. Of niet? Oh nee, twee, sorry, 2018. Ze bestaan nog uh, heel kort. Is het is punkrock... Uh, uh, formatie uit Los Angeles. Met natuurlijk alleen maar vrouwtjes. Lekker opstandige vrouwtjes die je gezicht kwatten. Scha weg man, wat moet ik van je aantrekken? Het is uh, vernoemd naar de Japanse film Linda, Linda, Linda. Die komt uit 2005. Goed, ik moet wel goed lezen wat ik allemaal voor mij krijg. Goed, uh, oh ja, natuurlijk. Het is tijd voor anders. Het is tijd voor de verjaardag. Wie is de jarig? We kijken het er even na. En, uh, er zeker. Even een momentje. We ja, hebben alles bij de hand, Service. Ja, zeker. Ja, zeker. Nou goed, degene die jarig zou zijn geweest, daar ja, wacht even. Wacht, dit. Sorry, excuus. Excuus, dit kan niet. Wacht, dit kan echt niet. Sorry, stop daar nou maar niet. Dat kan helemaal niet. Van deze man John Henry Newton is namelijk een bekende slavendrijver, slavenhandelaar geweest. Korte periode maar hè. Hij is daarbij ook priester geworden. Maar hij heeft deze plaat, gedraaid. Of deze plaat geschreven. Ja. Dus het is, ja, daar moet je afstand van nemen. Dat kan niet anders. Maar goed, hij is, uh, uiteindelijk is hij gestopt met uh, slaafhandel. En is ja. hij uh, priester geworden. En heeft hij eigenlijk uh, heel veel mensen geïnspireerd... om het goede in, het, in, het, uh, in de wereld op te pakken. Dus ja, hij is... had eigenlijk gezien dat slavernij... Zo gruwelijk was. En hij nam hier pas later afstand van. En toen ja. werd hij tegenstander. Dat vond ik dan wel weer helemaal niks Dat is wel weer mooi. God. Hij heeft meerdere doodervaringen gehad. Onder andere hij zou in een boot moeten pakken. En toen zag hij voor zijn ogen dat die boot uh, kantelde. En iedereen verdronk. En uh, daardoor heeft hij het geloof ook afgewezen. Maar later is hij dus wel weer gelovig geworden. Dus dit ja, is een, een ja. man die apart van al John Henry Newton zou vandaag jaren zijn geweest. Was geboren in 1725 even geleden. Hè? Snap je? Ja, ja, weet ja, je, ja, ook even geleden is de verjaardag van um, Amelia Earhart. Oh ja. Zij was een van de eerste vrouwelijke piloten en zij heeft toen uh, wilde ze eigenlijk de, de, de, de hele wereld rondvliegen langs uh, de evenaar. En is dus heeft een stuk gevlogen en daarna ging ze weer en toen uh, is ze verdwenen. Even een stukje erover. July 2nd, 1937. 7000 miles of empty ocean stand between Amelia Earhart... and her bold attempt to be the first to fly around the world following the equator. She and her navigator Fred Noonan take off from Ley, New Guinea for Howland Island a speck of sand in the middle of the Pacific. A speck of sand in the middle of the ocean. Dat was een klein eilandje, daar zou ze gaan landen en dan zou ze 74.000 kilometer moeten worden zou ze afleggen. Maar ze had niet zo veel ervaring met radionavigatie. dus dat verkeerde frequenties kon dingen niet goed uitmeten. En uiteindelijk is ze waarschijnlijk de verkeerde kant opgevlogen. en daar zijn heel veel theorie over dat ze uiteindelijk zeg maar, neergestort is in zee door brandstofgebrek. Dat ze gevangen is genomen, dat ze op een eiland heeft geleefd, dat ze de dood is gegaan. Ze hebben wel een eiland gevonden daar in de buurt waar ze, waar ze zou gaan landen. En daar hebben ze ook spullen gevonden die waarschijnlijk van haar zijn geweest. En uh, daar zijn ze nog steeds mee bezig. Vooral een Nederlandse groep onderzoekers zijn ze daar fanatiek mee bezig om te onderzoeken of zij echt daar laatste uh, uren van haar leven daar heeft doorgebracht. Ja, ja ze zijn uh, volgens mij in 2019 zijn ze nog weer begonnen met een expeditie door Robert Bayard. Oh, Ballard, ja, die is ook ja. van de Titanic. Ja. ja. Dus wie weet komt er nog een prachtige film over. Hè? Het grappige zelf was de eerste piloot die ze over de Atlantische Oceaan heen stak, dat deed ze eerder al als passagier in 1928. Hè? En toen later heeft ze uh, solo gedaan. Uiteindelijk ook nog een keer samen met een navigator. Dus oh. nou ja, goed. De, de, de vrouw was vooruitstrevend. Dat is wel duidelijk. Goed, wie is er nog meer jarig? Ja, vandaag is ook John Aniston jarig. Eigenlijk heet hij Janis Anastasakis. En hij is van 1933. Maar hij is dus de vader van Jennifer Aniston. Oké. Okay. Hij is dus een Griekse vader. Hij is uh, dus echt half Grieks van, uh, van, door hem. En hij is dus op een gegeven moment dan naar Amerika gekomen. En uh, nou, dat had ik dan nooit gedacht dat zij... Uh, ja, hij is op zijn tweejarige leeftijd verhuisd naar de Verenigde Staten. En uh, twee keer gehuwd. Uh, ja, Jennifer en Sherry Rooney. Oké. Okay. Ja. Jennifer Ennest. Ik zit even te denken: hoe ziet ze er ook alweer uit? Van, van oh. Friends. Van Friends. Ja, dat is ideale dat buurvrouw. Ja. Het is een mooie meid. Het is een mooie meid. Hij wordt, uh, ze wordt, uh, <coughs> hij wordt vandaag 91. Jazeker. Herman Kortekaas. Kaas. Hopla, hij is uh, alle acteur, alle komiek, op, clown. Hey, hij, hij was, je was je natuurlijk een van degenen van and peppy, and peppy en Kokkie. Hij heeft ook mee gedaan met uh, Seggenzaad. Toen was hij boy, Joppie. Boy, en uiteindelijk ook in Baantje heeft hij ook nog een paar seizoenen meegespeeld. Aha, okay. Ja, tweede en derde seizoen als Louietje. Dus uh, mm, hij Linke heeft samengewerkt samenge samenge samenge met Pietje, mm. Piet Bamberger, dus uh, 91. Die heeft de hele omgang, om, uh, de hele verandering in deze hele showbiz wereld meegemaakt gewoon, bijzonder. Leuk. Ja, Leuk. zeker. Vandaag is ook Mick Korn jarig. Hij Hij oh, Ga je leest ja. al niet meer. Hij is uh, Britse muzik muzikus, begonnen uh, vooral bekend als basgitarist van de jaren 80 popgroep Japan. <middels> Hij was vooruitstrevend bezig. Hij had eerst wel andere instrumenten gehad. En uiteindelijk heeft hij de baspartijen, basgitaar tussengenomen en heeft de fretsen afgehaald. Hij speelde eerst viool. Ja. Hij wilde naar andere toonsoorten toe geleiden. Ik heb het veel gedraaid, dit raster. Voortstuwende basgitaar. Dit was ook van Japan. Het is echt de jaren tachtig sound, hè, hoor, dat vind ik. Dit. Het mooiste is er misschien nog wel dit. Adolescent Sex. Toen was het weer punk geworden, bijna. Oké, okay, ja, ja, ja. Goh, Helaas overleden al. Op 52 jaar geleefd, hè? Deze ja, man, is je, uh, verleden, hij is jong overleden. Hij is goed. Wel iets bijgedragen aan de showbiz-wereld. Zeker, Zeker weten. Goed. Nou ja, vandaag is ook Jennifer lopez jaar. Ze wordt 52. En uh, ja, die is heel bekend. En toevallig zag ik er gisteren weer net uh, in een tv... Uh, uh, soort soap iets waar ze zichzelf speelden. Ja, makkelijk. Maar, uh, ja. Dat, maar wat dat, moet ik, uh, hoe moet ik spelen? als het mijn tekst? Doe gewoon jezelf. Ja, Komt doe. Hoe zou je maar. reageren? Bitch. Ja, ja. Je dat was ook heel bitchy. Ja. Maar uh, ze is ook wel bekend geworden met het nummer Let's Get Loud. En dat wordt voor mij de Jolande keuze van vandaag. Oké, okay, nou die horen we straks natuurlijk. Tot zover de verjaardag. Uh, eerst maar eens even kijken of we nog meer muziek in de uh, juwbox hebben. Vast en zeker. Oh, dit. Oud plaatje van Noah Gellek, hoewel ze maar die uit jou Chasing yesterday, zo dus de dusser destijds. The dying of the light. Oh ja. Het is niet zo hè. Het licht is net aangegaan eigenlijk. Oh, ja. denk ik ook gewoon. Heb je zo geleden? In Oasis? Geen idee. Noel Gallic en de High Flying Birds van het laatste album. En dat heet Chasing Yesterday. Blijven hangen in gisteren. Dat, dat kan je doen, zeker. Er horen je steeds meer oude mensen ook naar jou. Vroeger Dat ik het allemaal wel onder controle. Tegenwoordig schiet het allemaal allemaal voorbij. Ja, zeker. Maar zoveel nou. dingen schieten sowieso aan je voorbij. Want het is vandaag ook een speciale dag. Daar kijk ik ook altijd naar. Ja. En het, is, het, het heet dan TU. En een b apostrof AV. Oké. Okay. En ik weet niet, het is eigenlijk een uh, Hebreeuwse uh, vakantiefeestdag. Uh, ja. Yeah. En uh, het wordt gevierd uh, dat de druiven, er mag begonnen worden met de druiven plukken. Ja. Yeah. En ongehouden, ongetrouwde meisjes die mogen dan ronddansen door de druivenpaarden. Uh, uh, en en het uh, is dus eigenlijk een soort uh, Valentijnsdag. Er worden heel dat? veel huwelijken op deze dag uh, gevierd okay. in... Uh, in de en zijn ze dan bijvoorbeeld nog vruchtbaarder of zo, die vrouwen... dan een bepaalde tijd van het ja, jaar? Het zou gewoon jonge vrouwen. Het is zo. de bedoeling dat je dus wel uh, in je eigen omgeving trouwt... zodat het land ook allemaal uh, bij je eigen ouders blijft en zo. En, maar ik ben verbaasd erover. Op Wikipedia staat er heel, iets heel groots. Het is dit ontzettend achterhaald dit. dit is het is de bedoeling juist dat we, met, dat we veel moeten gaan mengen. Dus ook de discriminatie is dan... Ja. Ja. Uh, maar goed, houdt lekker kort en duidelijk overzichtelijk. Ieder voor zich. Zo, is dat een beetje een, een ja, afgegeven eigenlijk? Ja, oké. Okay, is dat het he he he Hebraïus, dit? Dit is een uh, minor Jewish holiday. Oké. Okay. Het wordt ge echt gevierd als een uh, holiday of love. Nou goed, als de jonge meiden natuurlijk gaan dansen in, uh, in de wei... dan uh, ben, ik, uh, ben ik wel aan de partij. Ja, dat kan niet meer. Nee, dat kan eigenlijk <laughs> niet meer, dit soort dingen. Dat is echt, nee, ik Het kan nee, echt niet kan meer doen dat jij daar, daar gaat kijken. Nee, klopt. Dan word je zo'n vies, oude man. Ja, eigenlijk wel. Zeg. Goed, iets anders. <laughs> iets anders. <laughs> Zandvoortse berichten. Ja, sorry, ik word even opgewezen... waar we eigenlijk ons mee oh, bezig ja. moeten houden. En dat is de Zandvoortse berichten. Het kort Don, uh, Cor Don, uh, Badhuisplein, was verkocht. En uh, het is uitgelekt omdat het feit dat in een uh, uh, raadsvergadering... was een raadsinformatiebrief uh, binnengekomen en het uh, college heeft erover gepraat. En ze hebben het verkocht aan uh, 3GT. Uh, dat is een soort uh, bedrijf. Dit kan je vergelijken met uh, Stuk BV of zo. Is die uh, kopen allerlei grond op, die bouwen, bedrijf, of die bouwen uh, gebouwen, uh, appartementen. En hier worden dus uh, appartementen, nee hotels gemaakt in het hoogste segment, in het luxe segment. En dat gaan ze samen doen met Holland Casino. En uh, ze, ze hebben een plan bij moeten bestellen, kort dan, uh, bij moeten stellen. Omdat het door de uh, corona toch allemaal ging veranderen. En uh, nou goed, ze hebben nu al contact gehad met Holland Casino, deze 3GT. Om te kijken om het allemaal wel in goede banen te laten leiden. En het moet ook gemeenschappelijk nog een beetje ontwikkeling worden. Dat, dat het de gemeenschappen. Juist, ja, het moeilijk verhaal dit? De gemeenschappen nog iets aan heeft ook. Ja, jezus. Goed het, uh, sport, par, het Sportkamp van Zandvoort was is al vier jaar een succes. Dit jaar uh, werd het uh, weer georganiseerd en het was helemaal volgeboekt. En uh, 80 kinderen hebben kennis gemaakt met een groot aantal sporten. En uh, het begon dus uh, vorige week vrijdag. En we uh, kwamen allemaal bijeen op het velden van SV Zandvoort... waar het uh, sportkamp dit jaar werd georganiseerd. En ik moet zeggen, ik heb dus 30 jaar geleden of zo... Heb ik ook een keer, uh, ben ik ook een beetje in de leiding geweest daar. En het is wel heel leuk, want de kinderen... Die, uh, het wordt enorm gesponsord. En uh, ze doen echt van alles. Ze dansen met de Dance Academy, uh, pepsport doet ermee... stranddag met surfen. En echt allemaal leuke dingen. En ze hebben volgens mij nog heel erg mastig gehad met het weer... Dus uh, ik hou van dit soort positiviteit. Zeker, ja hoor. dat moet je hebben. Vandaag toch een uh, telegraaf... of telegraaf... Jezus, in de uh, Sanfordse kant een stukje gelezen... en dat heeft me eigenlijk verbaasd... dat dat die in de Sanfordse kant komt. En, uh, het ging over het feit dat iemand zegt... Mooi, uh, een mooie vrouw gaat altijd samen met een lelijke man... En dat valt op dat mooie vrouwen steeds vaker een lelijke kerel treffen. En andersom ook. En dat komt, zegt deze schrijver... omdat vaak mooie vrouwen vervelend zijn... Eh, dwangmatig, eh, irritant zijn... Eh, eh, altijd een gelijk willen hebben. En eh, daar hou je toch niet bij uit als man zijnde. Je gaat niet alleen vallen voor een lekker smoeltje. En dat schijnt een er ervaring te zijn van een van de mensen die hij kent... Ik vond het een heel apart stuk in de, tele, in, de, in de. Heb je het gelezen ook niet? In de Telegraaf? Nee, niet in de Zandvoortskrant. Oh nee, ik heb het gelezen. begint nog niet helemaal... eer gij aan een mooie vrouw, komt eruit voort. Dus alle knappe vrouwen worden weggezet als zeurende en gelijkhebbende vrouw. Het gaat er dit gewoon stuk... in de baas altijd om. Generaliserend op dit. ze. iemand gewoon een prettig gezelschap is. Ja. Daar gaat het om. Maar hij zet een stelling neer van. Dat... Als iemand een leuke snoet heeft, dan is dat meegenomen. Maar het is niet een garantie dat het. Uh... Nee. Maar door dit stuk kreeg ik een beetje het idee dat hij vond dat elke mooie vrouw... eigenlijk een zeurvrouw is en altijd gelijk wil hebben. Bij dat woordje, omdat al die mannen achter je aan zitten... dan ja. ga je eisen stellen. Dat daar komt het. het eigenlijk op neer. Ik vond het, ik vond het een merklijk stuk. Ik vond het gek dat het geplaatst was. Maar goed, ja, ik kan ik, mij liggen. Ja, Jij, stapt bijzonder... overheen, dus. huh? Jij stapt er zo overheen. Jij stapt er zo overheen. Ja. Ja, oké. Okay. Dat ja. ja. is goed. Maar uh, ik, heb, ik heb nog een bericht van de gemeente Zandvoort. Want daar staat dus uh, van de vraag... Zelf u uittrekt van actes aan... Het schijnt dus dat de bureaus zijn die aanbieden... om uh, uittreksels met uw persoonsgegevens... of uw acte van de burgerstand voor u aan te vragen. Dit raden wij af. Want je aanvraag wordt niet sneller afgehandeld... en het kost alleen maar extra geld. Je kan dus binnen vijf werkdagen via de post uh, je uittreksel krijgen. Je hoeft er niet voor naar de centrale balie. Dat dus kan je dus allemaal via internet regelen. Dus uh, kijk naar uittreksel persoonsgegevens uh, via www.zandvoort.nl www dan heb je producten en diensten op alfabet. Nou, en uh, daar kan je gewoon intikken wat je wil... En dan kan je het gewoon aanvragen. Oké, okay, nou, nog ander bericht is dat uh, de flats Badhuisplein einde dit jaar worden gesloopt. Uh, uh, na de Formule 1 uh, begin september uh, worden er ge voorbereidingen getroffen. Er wordt eerst gekeken naar asbest, uh, of dat er aanwezig is. En uh, er is een plan van aanpak uh, Badhuisplein. En er zijn eerder ook al panden gekocht. Onder andere, het laatste is natuurlijk die ijssalon is gekocht. Die is nu nog verhuurd. En er zijn uh, gesprekken om dat vrij snel uh, te af te komen. Kopen Dat die mensen daar weg kunnen. De eissalon blijft wel zo lang mogelijk. En uh, ze gaan kijken. Sowieso wordt dat heel trein dus leeggetrokken. Het duurt nog wel tot met 2024 dat er wat gaat gebeuren. Dus dan staat het leeg. Er wordt gezocht naar een tijdelijke invulling. Je zou bijna denken, parkeerplaatsen wordt het dan. Maar er wordt ook iets gericht over een rolschaatsbaan. Speeltuin voor omwonenden. Ook commerciële ideeën zijn, zijn, commerciële ideeën zijn welkom. Uh, laat het weten... En uiteindelijk, God, dus Medio 2024, moet daar dus iets nieuws staan. Leuk, Badhuisplein. Wordt ja, vernieuwd, oude ja. flats gaan weg. Ik vond het nog iets hebben, die ja. oude flats. Maar goed, misschien is het toch. Ja, eh, ja, ja, het is niet tijd, zo tijd, zo tijd voor nieuwe dingen. Nou goed, tot zover de Zandvoortse berichten, dames en heren. Uh, eens even kijken. Ja. Oh ja, natuurlijk. Van een lekker wijf, die ik ze zeggen heeft. Oh nou, ben ik ook generaliserend bezig? Dat moet kunnen. They said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 Batman, put blame on anyone but you. All kinds of ghosts down in your basement. You made me feel so useful, then so used. Fijne muziek hier. Uh, Meesjes Pieters en het heette Psycho. Goed. Uh, Toebak uh, leeft op de radio. Allee, mensen die ze gaan te abonneren. Nee, straks de antwoord, nee, de Jolandekeus. Die waren we nog even vergeten. Ja, yeah, let's get loud. Let's get loud, straks yeah. hebben we de berichten. Nou, ja. goed, Je hebt een stuk nog niet gelezen zeker, Nee, nog niet. Nee, nee dat okay. ga ik zo doen. Okay. Ik goed. was even iets aan het plaatsen, sorry, op, uh, op uh, Teledex. Op teletext. Um, Dildo's. Ja. Ja, laten we het daar eens over hebben. We hebben het al zo weinig over seks Wat tegenwoordig. Een, uh, hè? Goed, we hadden het net over generaliseren van mooie vrouwen. Goed, ja. kan deeldoos heel goed bij. Past ja, er precies. prima bij, generaliseer ze ja. maar. Hè? Want, ja, zeker. Hoe niet de men. Maar uh, uh, sinds begin dit jaar is er een dildo-plakker actief in Nijmegen. En uh, hij, hij, hij plakt die rubberen sekspeltjes op de brievenbussen... En uh, uh, van de week was het weer raak. Een brievenbus aan de Wurtse weg werd plakt met maar liefst drie rubberen exemplaren. En dat, het is al vaker gebeurd. De eerste keer dat het raak was, was in februari. En uh, het is niet bekend wie die speeltjes dus plakt op die oranje brievenbussen. En uh, de, het postbedrijf heeft al laten weten het niet te pikken. Te pikken. En overweegt aangifte te doen. En uh, het is wel heel raar hoor. En uh, ja. Er was ook een dame die vond, ze zegt, ja, half zeven, ik laat de hond uit. Dan zie ik zo'n deeldo, die is daar gewoon opgeplakt. En waarom? Dat is de vraag. Ja. Maar ik, het, ik blijf toch wel een grappig bericht, vind ik. Snoeien hard optreden. Ja. Dat schrikken mensen van. Ja, maar Dat kan ik denk echt, niet. wat doet hij? Hoe komt hij aan al die deeldoos? Want we, het kost ook niet niks. Nee. En dan, uh, dan ga je ze allemaal naar achterlaten. Ja, ik vind het wel heel apart. Maar het is een apart bericht. Nou, als we het ja. toch over rare dingen hebben. In Flaning in de nacht van donderdag of vrijdag zijn twee personen, ook daar, betrapt bij het gooien van eieren tegen woningen in Vlaardingen, twee verdachten van 26 en 27 jaar oud. Echt wereldnieuws dit ook. Dus je denkt van, oké, okay, dat deden we vroeger ook in het dorp... maar dat moet nu in de krant, in de Telegraaf. En tenminste, 65 huishoudens zijn inmiddels uh, gedupeerd. En vaak hoorden ze dan, uh, uh, de huizen bekogelden ze met eieren. De slachtoffers zien dan in de ochtend uh, verbijsterd aan... en ze hebben dan hoge rekeningen, ze hebben dan schade van de schoonmaak... En deze mensen worden opgepakt, TBS, dwangverpleging. Of is het meteen gewoon afvoeren? En, dit is echt wereldnieuws: eieren gooien. Eieren gooien? Ja. ja. Ik, de, de, maal, ik schade schoonmaken, volgens mij pak je eigen lodden, die gaan aan het werk. Maar dan moet er moet een heel schoonmaakbedrijf bij komen of zo. Ja, dus dat is zoveel geld kost. Zeker. Nou, ik heb hoge druk, erop en klaar. Volgens weet je. mij is er gewoon een afspraak met het schoonmaakbedrijf. Gooi jullie vanavond weer wat oh, eieren ja, Hebben En we morgen ja. weer een klusje. Ja, heel Zij, goed. Zijn jullie gepakt? Jezus, ja, als sukkels, als dat is dit zo moeilijk? het als dat, uh, dat eiwit, als dat is dus op... Opdroog, ja? dat krijg je niet zo makkelijk eraf. Daar moet, nee. moet je echt wel zo'n uh, ja, zo mesje voor gebruiken. Jazeker. Dat ja, is echt goed. Dat dus, ja. Ja, is irritant. Dus er als je zeker van iemand, dan ja. moet je dat zeker doen. Ja, dus ga maar eens even bij jezelf te raden. Waarvoor uh, word je echt bekogeld met eieren? Gewoon. Ja, als je nee, dat je een het is een dus ook wel een ondeugend bent. iets. Het is ondeugend iets, maar goed, nou, blijkbaar is het een beetje aan de hand gelopen en uh, hebben ze er nou ontzettend veel last van. Nou goed, die jongens zullen ze nooit meer doen, hè? Goed, is tijd hè? voor de jolande Want dat hebben we nog niet gedaan vandaag. Voordat je weet, is het alweer, uh, is het alweer zo ver. Hoe ja. wow, het wordt eigenlijk vandaag? 51. Of? 51, wow. Jennifer Lopez. 52. En voorlopig wordt het woord vannacht. Het was 52 of 51? 52. 52 alweer. Nou, niet zo arg. hoe ze eruit ziet. Dat ziet er prachtig uit. En ik heb niet recent welke foto van haar gezien Dus Ik kan ik nu wel zeggen dat ze er mooi uitzien, maar dat weet je nooit. Nou, het is, uh, je dat laat was... alleen het mooie zien van jezelf natuurlijk, hè? Ja, dat zeker. Dat zijn dat we op ook social geen social media. vondje dat ik s'ochtends net uit bed kom. Zeker. <laughs> nou goed, uh, uh, ja, ze dus wordt uh, 52. Goed, ja. het, is, uh, het is zaterdagmorgen. Het loopt tegen 10 uur. Straks is tien. Goedemorgen, Zandvoort vanuit de studio. Ja. En wat zie wat, je wat Ja, ik heb, heb een bericht in? over de Noorse handbal. Ja? Want die, uh, die hadden echt zo'n enorm heel klein uh, broekje als, uh, als uh, kleding, ja? sportkleding. Nou, ja. Ze vonden het echt gewoon belachelijk. En, uh, de uh, maar nu heeft de tuchtcommissie omdat ze allemaal een andere broek aangedaan hebben... die heeft dus een zaak van ongepaste kleding in behandeling genomen... Want die korte broeken die ze aan hadden... niet aan uniforme voorschriften voor atleten. Zoals die gedefinieerd zijn in het Beach Handball Rules of the Game. Maar het schijnt dus wel te zijn dat de mannen gewoon normale broeken aan, Die vrouwen hebben van die hele kleine korte broekjes. En dat vinden ze eigenlijk gewoon niet prettig. Moeten we de vrouwensport nou nog een beetje serieus nemen of niet? Nou, ik vind het wel. Maar het is wel zo dat ze allemaal dus een korte broek aangedaan. En ze krijgen dus... Een boete van 150 euro per persoon. Omdat ze niet het juiste broekje aan hadden. Oké. Okay. Maar het Franse team. Die, die heeft nu hun steun betuigd. En ze, ze vinden ook van. er moet gewoon eens naar gekeken worden. dat het gewoon een beetje normaal is. wat die daar eens aan echt. kunnen doen. En dat ze niet als sekssymbolen op het strand. echt is een heel piepklein bikinietje. Ja. Weet je wel, dat nou, ik vind het uh... sowieso daar al iets tegen mogelijk wordt gedaan. hoor. Dat, als die mensen gewoon met een badpak op het strand rondlopen. zoiets. Allemaal laten zien dat ze zo'n strak lijf hebben of zo. of dat ze heel dik. wat een gedoe allemaal kunnen gewoon wat meer kleren aantrekt, net zoals in de jaren 20 en 30. Ja, uh, ja. zo'n gestreefde uh, uh, ja, Zeker. die we hadden. Of dus gewoon is, alle kleren aan en uh, tot hier dit knap. je Slecht voor je fantasie ook. Je hele fantasies laten hol met dat soort dingen ook allemaal. Ja. Helemaal niet nodig meer tegenwoordig. Daar moeten we echt voorzichtig mee zijn. Ja. Om alles zomaar te laten zien. Maar goed, het is wel, het was voor mij wel altijd de reden om naar sport te kijken. Zeker naar vrouwensport. Ja, het is leuk om te zien. Maar, het hoeft niet, maar het is, met de turnen zijn ze ook al bezig, hè? Jazeker. Ja, ja, er en zijn al nou een paar ja. turnsters die hebben echt een statement gemaakt... door ander soort kleren aan te trekken. En niet ja. meer van die strakke dingen aan te trekken. Ja, het gaat er. steeds verder, dames en heren. Het wordt steeds conservatiever. Ik roep het al eerder. Mijn, aan mijn kinderen merken het ook wel dat het allemaal conservatiever wordt. En dat is natuurlijk een mooi moment dat we het islam gaan ontmoeten. En dat we tot elkaar gaan komen. Dan ja. komen we tot diepere betekenis in het leven. Goed, een van de laatste platen voor tien uur: daar gaat het om: zorgen om elkaar. Veiligheid en vrije gedachten zijn belangrijk, maar er zijn grenzen aan. Hè? Denk aan je medemens. Blijf het bank. Wacht op aanwijzingen. is turning En het heet namelijk... Um, uh, come to the bar. Yes, come to the bar. Kan het nog? Ja, yeah, wel in je mondkapje. Ben je getest? Heb je het paspoort bij je? Goed. En wat zijn je gedachten? En waar ben je de afgelopen week geweest? Allemaal even opschrijven hier. Wat die gaal weer? Dat vind je te veel informatie. Je gaat naar een andere bar. Dan doe je dat even lekker, joh. Ga je eens alles proberen? Denk je, dat, denk je dat je daar wel naar binnen komt of zoiets. Die informatie heb ik gewoon recht op van jou. Goed, ja, sorry, ik ben, uh, ben nog vast ja. bevond. Zie je aan het hoe het in de toekomst eruit ziet. Oh, ik ga het wel. Ja, ja nou goed. Het is zo Toepakleven. het loopt tegen tien uur. En ja. We kijken nog even in de krant. Wat had jij nou weer gevonden? Nou, het was prachtig weer geweest natuurlijk de afgelopen weken. In, ja. uh, in uh, de regio Eimond. ja, dat kan natuurlijk overal zijn. Het kan ook in Zandvoort zijn, maar ook in de Muilen. Daar heeft de politie op, de, op een zondag 11 juli... twee kinderen van 1 en 2 jaar oud uit een warm auto bevrijd... bij een strand... Ja. En uh, de ouders zijn aangehouden. Oplettende mailder had de kinderen van in de auto zien zitten. Die was afgesloten en de ambulancemedewerker stikte een van de raampjes in. Wat? Om de kinderen uit de auto te redden. Het ging snel beter met de twee, maar volgens de ambulance dienst had het gezien de toestand niet veel langer moet duren. Tuurlijk. En toen kwamen de ouders terug en die waren gewoon heel boos vanwege het kapotte raam, want ze hadden de kinderen wel in de gaten gehouden via een camera in hun telefoon. Maar ja, ze zijn allebei aangehouden en de crisisdienst van Veilig Thuis is ingesteld. Oh mijn god. Nou ze, dat... worden, ze worden gelijk aangemeld als kindermishandeling, ouderenmishandeling, advies en Ja, bad. Ja, ja, zeker. En, uh, maar ja, in beide gevallen, het, het gaat in ieder geval goed met de kinderen. En er is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Als je Veilig Thuis over de, over de vloer hebt... De, oh, stronten ja, en knikken. Ook, ja, Oh man, daar is het zo slecht ja. geregeld om het Veilig Thuis. Hoor, ja, maar die mensen hebben niet in de gaten hoe zwaar het is om kinderen te hebben. Nee. Die <laughs> denken gewoon, oh, we hebben twee kinderen gered. En dan komen er twee ouders. De hele auto vernield gewoon. Ja. Joh, we hebben het onder controle. We hebben op afstand hebben we camera's. We zien dat we, we hebben een hartslag op, op een of andere app staan. En ga je ermee mee moeien? Ja, ik kan me dat, dat is wel maar lekker voorstellen. Op, als jouw kind slaapt achter in de auto... en je ja? moet even snel een broodje halen bij Albert Heijn... dat je even snel naar binnen rent... dan inderdaad het kind eruit halen. Je kent dat artikel natuurlijk van Brigitte Kaan op werk. Dat, ja. wel, dat ze ergens heen moet ja? met haar kind op dat fietsje. Ja? Dat ze dan eindelijk weg wil. En dat, dan, dat want het kind had de strontboeken En toen wil ze eindelijk weg. Ja? En toen wil ze starten en toen bleek... oh shit, het fietssleuteltje nog, ligt nog op de aankleedplank boven. Oh ja. En dan moet je je kind er weer uithalen. <laughs> dat soort dingen. Ja, iedereen kent het wel. Ik, mijn, mijn kinderen hebben ook wel vaak in het zitje voor de uh, op rit gestaan. Omdat ze net in slaapbaar gevalletje, oh, Laat ze maar even zitten. Kijk jij af en toe van ja, over de balustrade, ja, ja, oh. ja Ik zie nu het beentje, een beetje bewegen. Als je wil zorgen dat de fiets niet omvalt, hè, dan, uh, dan kan het prima. Oh, je wil zich in het kinderzitje laten zitten? Ja hoor. Als ze oh, ja. ja, zeker. Ja, niet te veel bewegen. Niet omvallen. En als de fiets omvalt, Oh, ze zijn wakker. Dan kan ik ze ja, eruit ja, ja, ja, halen. Ja, nou, dan hoor je ze vanzelf. Ja, dat is het piepsysteem. systeem. Dan willen ze er wel uit. Dat ja, wel Dan willen ze er wel. zeker wel uit. Zeker goed. Wij hebben wat tips hier over hoe je met kinderen om moet gaan. Ja, zeker, zeker. zeker. Dat vinden we helemaal geen punt. We hadden net al uh, Lucas Hemming. Dit is Luc Hemming. Met een S aan het einde. Ja. Starting line: grote meeslepens. keep. Something for the pain and something so asleep. Zeg mij slepend. En hij per Luc Hevings. En... ...when facing the things we turn away. When facing the... Wat een diepzinnigheid, zeg allemaal. Goed. Starting line, zo heet deze zingel die net uit is. En die ga je nog wel een paar keer horen. Ik loopt tegen tien uur. We kijken nog even in de kant. andere Vandaag eh, wordt er gepraat in Amsterdam. Oh, in Den Haag, sorry. In Den Haag met bij 1 Je kent het ook wel, van ja, Savane Simons. Ja. Is een hoop te doen. Schijnt, ja, deze uh, Quincy Cario. Die wordt van uh, als soort gedrag veroordeeld dat niet, dat niet goed is, uh, hij heeft gepest, hij heeft gediscrimineerd. Dat weet ik veel allemaal. Hij zegt zelf dat het alleen maar te maken heeft met. Dat ze hem uh, in de partij willen tegenwerken. Dat hij andere ideetjes heeft en dat ze hem tegen willen werken. Dat ze hem daardoor willen uitzetten. Nou goed, verder zeggen ze weinig over wat er nou precies speelt. Ze hebben vandaag eerst om twaalf uur maar eens even een overlegje. Oh, voor vandaag? Ja, ja dat is bijzonder. Oh, dat we, bij... we graag uh, in het nieuws hebben. Ja, bijeen. Ja. Dus... Er is een uh, Amerikaanse crimineel en die... Uh heeft gereageerd op de eigen opsporingsbericht, Lorraine Grace. En uh, de politie van uh, Oklahoma deelt elke week foto's van de most wanted crimineel van het moment. En dat had ze hadden er zelf onder gezegd van, ja, what's where the reward money, money at? Dus waar kunnen we de, de prijs ophalen? En uh, ze hebben dus blijkbaar gekeken, de politie altijd, van wie reageren allemaal op zo'n bericht? Yeah. En de volgende dag werd ze gewoon opgepakt door de politie. En uh, ze, ze vond het niet heel erg hoor, want in de foto erop was te zien dat ze een grote glimlach had dat ze opgepakt werd. Okay. Ja, Dat is ook niet zo slim om op je eigen opsporingsberichten te reageren. <laughs> Toch? Ja, ja Waarschijnlijk je... had ze dan van uh, vol hier uw e-mailadres in voor reacties. Ja, ja, ja, Dat ze de eigen naam waarschijnlijk staan. Dus okay. ja, dat is uh, echt slim. Ja, echt heel slim. Nou, die krijgt misschien nog wat bijles in de gevangenis. Hè? Ja, om te kijken hoe je dat voor moet aanpakken. Ah. Nou goed, uh, ik ja. wil zeggen, uh, dit was Toebekleefd. Fijn weekend ja. maken, iets Er zijn nog één plaatje. We spreken elkaar volgende week voor een nieuwe aflevering. Wij weer met een lekker gitaarplaatje. Oh, goud van oud Nana Surf. Enjoy the silence. Nou, ik dacht dat hebben we niet, hè?